Poedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor de kust van Libië zijn 25 vluchtelingen verdronken, meldt de Libische autoriteiten aan persbureau AP. Ze zaten op een rubberboot met ruim 100 migranten. Tientallen mensen zijn gered, maar er zijn ook berichten dat er nog vluchtelingen worden vermist. De rubberboot was tijdens een patrouillevlucht ontdekt. Europese landen zijn op de Middellandse Zee actief om de smokkel van vluchtelingen tegen te gaan. In Weesp is in het water een lichaam gevonden, mogelijk van een blinde man die ruim een maand wordt vermist. De man van 46 verdween in de nacht van 1 op 2 december na een bezoek aan een café. Op een aantal plaatsen was al naar hem gedrecht. Vandaag werd er opnieuw gezocht met honden, sonar en onderwatercamera's. De politie in Weesp onderzoekt of het inderdaad de vermiste man is. De gemeente Maastricht breidt het aantal straten uit waar geen nieuwe studenten mogen komen. Vanaf dinsdag geldt er een studentenwoonstop voor 86 straten. De klachten van inwoners gaan onder meer over studenten die s'nachts lawaai maken en over overlast door geparkeerde fietsen. Ook in Amsterdam, Utrecht en Groningen klagen inwoners over studenten, maar voor zover bekend is in deze steden geen sprake van een studentenwoonstop. In Egypte is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vier mannen die betrokken zouden zijn bij het dodelijke ballonongeluk. Gisteren kwam bij Luxor een luchtballon bij de landing hard op de grond. Aan boord waren twintig toeristen, onder wie Australiërs, Fransen en Algerijnen. Een Zuid-Afrikaanse toerist kwam om het leven. Schaatser Marcel Bosker heeft tijdens het EK afstanden de bronzen medaille gepakt op de 5000 meter. De Italiaan Tumolero ging er vandoor met het goud en de Rus Rumtjantsev eindigde op de tweede plaats. Bosker heeft met het brons de enige medaille bij de mannen te pakken op dag twee van het toernooi. Bij de vrouwen won Esmee Visser eerder vanmiddag het goud op de 3000 meter. Het weer bewolkt vooral in het zuidoosten wat regen. Vanavond en vannacht in het noordoosten ligt de vorst. Morgen op veel plaatsen zon, het is 1 of 4 tot 4 graden. Dit was het NL. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het En jij Hij beleeft het, het. Sneeuw. Sneeuw Warmte, Warmte. Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu Entertainment for you Welkom bij twee uur Entertainment voor you. Hot Chocolate was it en I'm sorry, uit 1983 alweer. Ik zou zeggen welkom hier op de 106.9, 104.5 op de kabel en uh, natuurlijk op de tv tekst. En uh, DAB En ja, Gio die is nog steeds aanwezig hier al. Nog steeds. Ja, nog steeds. Hé, hey, uh, Gio, ja, wat, uh, je wilde het nog net eventjes zeggen waar ze jou konden vinden. Dus uh, ja, vertel. Brand los. Tuurlijk, ga ja, ik het lekker maar, vertellen. Ja, vertel Nu eens wel, eens. nu mag het wel. <laughs> nu mag het. Nou, ik ben te vinden op. Goed de oortjes op iedereen. Op Instagram, Geospicker aan elkaar. Ja. Op Facebook, GeoSpikker los. En dan moet je even doorscrollen, want eerst. dan uh, zie je mijn. Uh, um, normale account zeg maar, maar dan moet je even naar beneden scrollen. Ja, je hebt, hebt, die, ja, je hebt er twee, En ja. dan heb je me de likepagina. Ja. En gewoon bij rood en blauw op de website. Ja. Naar artiesten en dan mij aanklikken. Ja. Rood hit blauw he? Rood hit blauw zei ja. ik ook. Oh nee, ik dacht dat je zei rood wit blauw. Ja, nee, en, rood hit <laughs> blauw. Oké. Okay. Hey, en uh, eigen site heb je nog niet? Nee, begin ik ook niet okay. aan. Dat. Uh, nee. Begin je niet aan? Dat. dat uh, ja, gewoon Facebook en dat soort dingen. En Instagram, dat is gewoon makkelijker. En dat is dan eigenlijk ook gewoon een soort van website van je. Ja, dat wel. Maar goed, eigen site. Daar staat toch in principe dan alles op. Op mijn Instagram, ja, op mijn Instagram en Facebook staat ook gewoon alles op. En ja. verhaal. Oké. Okay. Nou ja. Als jij zegt dat er alles op staat, waarom niet? He? Dus Instagram, Facebook, daar kunnen ze je op vinden. En rood, het blauw. En rood, het blauw. En ja, ook voor het boeken kunnen ze rood, het blauw. En ook via Facebook privé berichten. Ja. Neem ik aan, ja. En even kijken, Instagram gaat dat ook? Ja. ja dan kan je ook privéberichten. Ja. Nou ja, moet genoeg zijn toch Moet genoeg ja. zijn. Ja, ik bedoel, ze kunnen je overal vinden eigenlijk. Ja, ja. Over de hele wereld in principe. En, en, en ja, nou ja, in mei ga je dus naar de Magratamar. Ja. naar de leuke optredens doen. Drie optredens? Ja, ja. ja. keer optreden. Oké, okay. ja, er gaan er dus meerdere uh, artiesten. Gaan ja, er, er gaan, mee. gaan meerdere ja. artiesten mee. En die, uh, nou ja, die treden daarop in Marotoma en uh, ja, de mensen kunnen daar. Uh, is het al vol geboekt de bus? Uh, volgens mij wel, ja. Ja. Oké, okay. nou dus uh, ja, mm, nou ja, wel, uh, uh, een specifiek hotel? Heb je, nou, uh, heb je heb, heb, Hotel Remar Playa. Riema ja. Playa, dus ja, ja als de mensen dus uh, misschien uh, een hotelletje willen boeken. Uh, ja, wordt gewoon naar mij. Uh, de reis en de hotel, dat is zeg maar één. Ja, oké, okay, ja, maar als de bus vol is, dan, dan gaat er niemand meer mee, natuurlijk. Dat is waar. Dus ja, misschien kunnen de mensen dan altijd nog even een vliegtuig pakken. Even een week hier uh, tussenuit, en dan kunnen ze daarheen, toch? Daarom. Ja, dan kunnen ze altijd nog even mee. Hé, hey, uh, ja. Ik ga nog een lekker plaatje draaien van Gerard Joling. En, en ik ga weg. En Jan Dino. Helaas. En jij gaat lekker naar huis om te eten? Ja. Of heb je al gegeten? Nee, ik ga nog eten. Ah, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen in ieder geval uh, bedankt voor jouw komst hier in de studio. Jullie bedankt. En nog trouwens mensen van uh, Zandvoort FM of ZFM. Ja, maar ja, ze zeggen. fm en Sommigen zeggen ZFM. En, Het is gewoon allemaal hetzelfde eigenlijk. De letters blijven hetzelfde. De beste zelf. wensen trouwens nog van 2018. Voor iedereen, de luisteraars. Ja, ook van en, kant, natuurlijk. Het uh, mag 2018 nog beter jaar worden dan 2017, hè? Ja, dat hopen we maar. Hè? Hopen we ja, maar. Ja, zo is het. En, uh, ja, en alles in goede gezondheid natuurlijk. Tuurlijk. En, uh, ja, nou zeg ik uh, ja, bedankt voor je komst hier naartoe. En uh, ja, graag uh, bij de volgende single, uh, ja. Gaan zo, we, zijn hier, we hier, hier, sowieso? We wel weer, weer terug, joh. Toch? Sowieso. Ja, en dan uh, heb ik uh, ook wat, uh, wat fris voor je staan. Goed? Ja. Wat drink je normaal? Ja. Eh, uh, wat drink ik uh, normaal? Ja, thee Co of zoiets. Oh, Oké, okay. niet, niet specifiek cola of uh, nee. sinaas of uh, uh, uh, energy of. Uh, nee, dat is sowieso niet. Ah, Oké, okay. nou, dan gaan we een plaatje draaien. En ik zou zeggen graag tot de volgende keer, Gio. We houden contact. Nou, tot de volgende keer. Nee, tot de volgende keer. Hey, Gerard Joling en Jan Dino en mijn liefde. je voor mij voelt. Want het lied is voor jou bedoel. Oh, ik hou van jou. Oh, ik hou van jou. Laat me never, never in de steek. Ik zeg je dit zodat je het weet. Oh, je bent zo prachtig. Samen uit, we gaan voor die tachtig, Je laat me blozen zolang ik je zie. En if you're looking in for love, then let me be me. Voel me machtig, want je bent zo prachtig. Samen uit, we gaan voor die tachtig, Je laat me blozen zolang ik je zie. And if you're looking in for love, then let it be me. Oh, Want je bent niet alleen Op een liefdespad neem ik, ik je graag, graag mee je lief, ik ben gefocust op jou Eén hey, nee. ding Poppie, blijf me trouw Maak je geen zorgen, want je bent niet alleen Op een liefdespad neem ik je graag mee Oh je lief, ik ben gefocust op jou Eén hey, nee. ding Poppie, blijf me trouw Zandino en Gerard Joling en mijn liefde... Hé, hey, hey. doe je dat? Ja, stel. Dat, dat? Shit, man. Gangster shit. Zo so is het. Hé, hey, Stef Hoorn. En uh, ja, dat allemaal hier op die 106.9. Stef Hoorn, de bom is gebarsten. <middels> nou, hier nog niet, hoor. Blijf lekker luisteren tot, uh, tot 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En als je net gegeten hebt, ja, dat het nu wel mogen bekomen. En begin je net te eten. Eet smakelijk.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 Verenigd.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 Nummer Stef horen. En uh, ja, de bom is gebarsten. En uh, ja, terwijl we hier uh, afscheid nemen van uh, Gio en uh, zijn familie, gaan we een plaatje draaien van Jannes En als ster, of nee, alle sterren zwijgen. De avond die wacht weer op jou en lacht ons dan toe. Vergeet ik maar van, al weet ik niet hoe Wat bij je tochten te gloren, krijgt de nacht te Voel ik die leefte weer, en vraag je mij om geduld, veel geduld Steden zwijgen als jij straks weer gaat Het licht dat dooft als jij mij... Sterren zwijgen als jij straks hier gaat. Het licht dat dan dat jij mij weer verlaat. Kon jij maar altijd bij me zijn. Was onze liefde maar geen geheim? Zal zwijgen. Stilzetten kom Want elke keer vraag ik me af Als je weg bent waarom Want bij je toch horen: Krijgt de nacht de scheur. Voel ik die leegte weer En vraag je mij om geduld veel geducht. alle sterren zwijgen als jij straks weer gaat. Het ligt te doof als jij mij weer verlaat. Ik leef dan met Steen zwijgen als jij straks weer gaat. Het ligt dat hoofd die jij mij weer verlaat. Kon jij maar altijd bij me zijn, als onze liefde maar geen geheim. Zou zwijgen nooit meer nodig zijn. Zwijgen, nooit meer nodig zijn. Alle sterren zwijgen als jij mij verlaat. Jannes was dit hier op die 106.9. En uh, ja, ik zeg nogmaals, als je zit te eten, eet smakelijk. En we gaan uh, uh, ja, een lekker plaatje draaien. Sonnenburg en de dijk en hold on tight. En blijf lekker luisteren. smoke and a spark, and every time things get hard, and you're worried right down to the bone, you carry on, but what you know, mm, you know, you're not alone. Hold on tight. B. You have to carry on and on and on when you don't know really what to do. I want you to remember in this life you're not alone. Hold on. Was hij dan? Helaas niet meer onder ons. Solomon Burke en de Dijk. Ja, helaas een tragisch afloop geweest toen we, op het vliegveld, natuurlijk, hier in, in Amsterdam, Schiphol. En ja, hebben we allemaal meegekregen. Solomon Burke en de Dijk, dus in Holland Tide. Uh, we gaan een, uh, ja, lekker, uh, lekker een, een, een beetje eigenwijs plaatje draaien. Ja, uit, uh, uit het verleden. Een, uh, een meidengroep en uh, ze hebben het over Hela Diladilo. Ja, je kent ze vast nog wel, de Dolly Dots. ¡Gracias! Ja, dat was dan de Dolly Dots en Hela Di Ladilo. En we blijven een beetje in die tijd hangen, hè? want we gaan verder met de George Baker Selection en Manjana, Manjana Mi Amor. Blijf lekker luisteren. So Het is een tijd voor YouTube. de blokjes voor 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en uh, blijf er lekker bij. was dat toen toch, ja heerlijk oh, ik krijg er een naar Layla van You was dit en uh, Louisa Fernandez hier bij ZFM Entertainment for You en dat allemaal tot 7 uur mijn naam is Fred Heij en uh, voor het geval dat u dat nog niet wist en we gaan lekker verder, en ja ik, ik blijf toch een beetje in die tijd hangen en uh, we gaan uh, verder met uh, Patty Austin en uh, James Ingram en uh, ja, zij hebben het over Baby Come to Me en natuurlijk mag er gedans worden. En kijk uit voor die dure fase in ieder geval. Thinking back in time When love was only in my mind I realized Ain't no second chance You got to hold on to romance Don't let it slide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 Patty Austin en uh, James Ingram. En Baby, come to me. En we gaan lekker verder met... Ja, uh, yeah, een lekker gauw houden ook van Mother Talking. and You're My Heart, You're My Soul. Was nog wel. Die twee, uh, ja, eigenlijk wel uh, als, als een beetje Ken van Barbie uitziende jongens. de Modern Talking uit Duitsland. Uh, en Jorma my heart and you're my soul. En uh, ja, ik ga het, uh, iemand in de uitzending halen. En dat is uh, ja, niemand anders dan Jitty uh, en Paletti. En uh, zij hebben het over Ronnie. Goedenavond. En een hele goede avond. Goedenavond allemaal. Hey! Ja, daar zijn we je weer, hè? Kerst gehad en goed nieuwjaar gevierd? Jazeker, zeker Gelukkig. Jij ook? Niks in de, niks in de brand gestoken? Uh, nee, nee, nee, dat uh, laat ik aan de over. Ah, <laughs> <laughs> nee, nou, er, er zijn genoeg brandjes zich dus Jetty. Ja, dat is waar. Er zijn genoeg brandjes geweest ook, hè? Ja, daarom. Nee, dat laat ik altijd lekker aan de over. Ik, uh, uh, Nou, vuurwerk doe ik eigenlijk ook niet meer. Ronnie ook, hè? nou ja ja, ja, ja, Ronnie is ja. ook onteugend, hè? Ja, nou ja, ze doen wel goed werk, hè? Ja, ja, ja. ja, dat sowieso. Hey, uh, ja, ja, jouw single heet natuurlijk Ronnie. En uh, ja, daar willen ja. we weer over. Gezellig. Ja, toch? Jazeker. Ja. Hey, de, de, wat is het? Is het weer vanwege de carnaval of? Uh? Ja, nou ja, niet speciaal, hè? Want ik, uh, wat dat betreft, uh, echt carnaval uh, is uh, niet echt meer. Uh, nou ja, de carnaval, echte carnavalsmuziek wordt niet meer gemaakt. Het is meer feestmuziek. En uh, ja, uh, aangezien Jetty toch inderdaad af en toe een tikje is... Ja. ja. hebben we er toch iets geks van gemaakt. Ja, ik bedoel... Uh, ja, ik, ik ken jou niet anders. <laughs> ja, dat ja. Is, nee, dat is waar. <laughs> ja, lang leven de lol. <laughs> lang leven de lol, ja, dat ja. is het, ja. Nee, dat, ja uh, had een oud liedje van Bonnie Sinclair. Ik vond het heel leuk om een keer uh, een Nederlands liedje uh, te kiezen voor... Uh, voor een, een makeover. Ja. En uh, dat was uh, ook, uh, nou ja, Bonnie heeft het zelf ook gehoord. Ze vond het hartstikke leuk. Ja. Ook de clip gezien. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, ons met heel veel plezier uh, weer een uh, heel lang aan een liedje heb gewerkt. En uh, nou ja, het uitzicht tot nu toe nog met uh, heel veel plezier op podia's. Want ja. als ik zie dat de mensen het lekker mee kunnen blaren is het uh, voor mij al een geslaagd... Uh, ja, maar als je op podia staat, dan is het toch altijd een feestje met dat soort muziek. Het werkt altijd goed. Het werkt wel goed, ja, inderdaad. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat als mensen naar optreden komen, dan willen ze toch feesten en ze willen toch een beetje meezingen. Dus ja, dan moet je daar toch ook wel een beetje de muziek na maken, denk ik. Ja, dan heb je iedereen een gezellige avond, om het maar zo te zeggen, toch? Ja, Daar sta je voor podium. podia. Ja, zeker. Het leuk, hè? Ja. Hey, maar ga je ook nog een, een albumpje uitbrengen met, met al die liedjes? Of? Ja, nou, ik ben bezig met 15 nieuwe liedjes. Ja? En uh, die komt uh, daar ben ik heel druk mee bezig, al in de studio we hebben we al heel wat klaar. En ik ben uh, van plan om uh, eind april uh, presenteer ik die aan het publiek. Dus okay. eind april zal er een nieuw album uh, ja, klaar zijn. Okay. Dus ik ben ook heel benieuwd. Het zijn heel gevarieerd uh, uh, muziekstijl en keuzes. Dus het is niet een album wat, uh, wat elke dreun hetzelfde is, maar nee, nee, nee. totaal verschillende liedjes. En ja, het is wel heel moeilijk natuurlijk. Ben ik ben er al een jaar mee bezig, want ja. ja, je weet wel, ik schrijf alles zelf. En ja. het is best wel eens moeilijk om, waar ga je het nu weer eens over hebben en wat vinden de mensen leuk om te horen of wat vinden de mensen leuk om mee te zingen. Ja, ja, dat blijft toch wel altijd moeilijk. Maar het is uiteindelijk wel gelukt en ik denk voor elke leeftijdscategorie is het. Iets wat ze aan, aanspreken. Ja, en dus dan, uh, dan, dan zie ik je gewoon hier eind april, of niet? Dan zie je mij? Ik zeg, dan zie ik jou eind april hier, of niet? Ja, dat zou wel uh, leuk zijn. Ja. <laughs> ik ga wel een uh, hele radiotour doen, inderdaad, ja. om het album uiteraard te promoten. Want er staan echt zo hartstikke leuke liedjes op, waar ik zelf ook echt trots op ben. Want het is natuurlijk altijd wel een beetje moeilijk zoeken, hè? Om, ja. Toch weer iets nieuws, wat lekker in het gehoord ligt. En ik ben natuurlijk wel een coveraar, want ik vind het altijd leuk om een oud liedje in een nieuw jasje te steken. Dus ja, ja dan ben je toch Ja, ja Dat een blijft uitdaging. altijd een uitdaging natuurlijk. Dat vind ik dus een hele leuke uitdaging. Ja, ja. Om toch een herkenbaar melodietje, toch in een hele nieuw ja, muzikaal jasje te steken. Ja, dat ja. Nou, maar uitdaging. Uitdaging. ja, dan zien we je eind april, zei je hè? Ja, ja dat is, eind april kom ik zeker langs. Ja, Oké, okay, raad ik ja. in ja. mei zijn waarschijnlijk, want eind april heb ik het hartstikke druk natuurlijk met, ja. het, uh, met het plannen van de, van de voorbereiding. Ja, nou ja april, uh, april en mei. Goed, uh, ja. We gaan een leuk toertje maken inderdaad. Dat mm, is goed. Daar uh, nou, hou ik je aan. Ja, dat is goed. Dat zeker weten. Ah, Oké. Okay. Dennis en Wim zullen alles wel regelen voor me, dus die, uh, we zullen zeker jullie niet overslaan. Dat is goed. Ik denk dat we hem even tegenwoordig moeten gaan brengen. Want anders ja, zitten we dadelijk op het nieuws is. van 7 uur en hebben we hem nog niet gehoord. Nee, dat is He? waar. We <laughs> kunnen ook altijd even de clippen kijken. we hebben daar heel ja. lang aan gewerkt. Ja. En dat is echt een heel leuk clipje geworden, vind ik, Echt zo'n Jetty clipje, maar wel heel leuk. Ja. En uh, nou ja, mensen moeten vooral gezellig uh, uh, gaan luisteren inderdaad. Ja, eventjes naar YouTube, Jetty Paletti. En ja, dan uh, eventjes uh, zoeken, ja, in principe heb je een hoop natuurlijk. Maar ja, uh, deze die we, die we nu gaan draaien, dat is uh, Ronnie, Oftewel, Ronnie. Ronnie. Ja. Hé? Hey? En uh, ja, nou ja, in ieder geval bij deze weer bedankt voor, de, voor je tijd, Jetty. En, uh... Ja, jullie ook, hartstikke bedankt. En uh, maak er een goed jaar van. En ik zie jou uh, ergens in, eind april, begin mei. En uh, doen we. Oké. Okay. Oké. Okay. En Jetty, doei. goed weekend. Doedou. Doei, doei. Doe doei. Jetty Paletti en Ronnie. Ja, dat was het dan, Jetti Paletti. En ze had het over niet Bonnie, maar Ronnie kom je buiten spelen. En eh, ja, natuurlijk dus eh, bezig met een album. En eh, ja, nou ja, eind april, begin mei, eh, zal ze hier in de studio aanwezig zijn en eh, ja, dat hoort u nog. Ik ga nog een, een plaatje draaien voor mijn, voor mijn uh, naaste liefde. Ja, Zelka, deze is voor jou. Damie Da. En uh, ja, dat komt van de album naar Tech uh, Dolatie En Kumovi uh, het mi pada, osmiech de rug te vallen, de liefde Однако И мама и маё ж постую, облечи сам от своё сине, сквозь мене пролазем по Zie te het dan? Si w u svjeczaniu na nas još živ, u svjeczaniu i umreczu, i máme i ma još po stroji, sam o svoje siene. Kroz mene prolaze polako, svetlo ljudi i uspomeni, Da mi život taką licho mi uzim. Sami Zivoda en uh, Kumori van de Album Naboye Tech Dolatie. En uh, bij deze wil ik gelijk uh, ja, een toch afscheid nemen. Voor uh, vandaag dan. Waren er weer twee uurtjes uh, entertainment for you. En de gast hebben we gehad. Uh, Giovanni uit Den Haag natuurlijk. Gio. En uh, ja, ik zou zeggen. Graag tot volgende week. Groetjes. En een goed weekend. Bye bye, zwaai. zwaai. Uh, tot dan. DFM wens jullie allemaal fijne dagen en